Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De ouders van de Amerikaanse militair Boe Bergdal, die door de Taliban werd vrijgelaten, zijn bedreigd. De FBI onderzoekt waar die bedreigingen vandaan komen. De 28-jarige militair wordt door sommigen beschouwd als een verrader... omdat hij in 2009 uit het leger zou zijn gedeserteerd. Er werd vorige week geruild tegen vijf Afghaanse gevangenen... uit de terroristengevangenis Guantanamo Bay. In Canada is een klopjacht aan de gang op drie criminelen die uit de gevangenis in de stad Quebec wisten te ontsnappen met behulp van een helikopter. Ze zaten volgens Canadese media straffen uit voor drugscriminaliteit. De politie waarschuwt dat de ontsnapte criminelen gevaarlijk zijn en adviseert om ze niet te benaderen. Hoe de ontsnapping precies is verlopen kan de Canadese politie nog niet zeggen. Vorig jaar werd in Quebec een helikopter gekaapt. Waarna de piloot werd gedwongen om twee gevangenen op te pikken van de luchtplaats van hun gevangenis. Zij werden binnen een paar uur weer opgepakt. Een dancefeest dat werd verboden in Fort Voordorp in De Beeld... is alsnog gehouden op een partyboot in Rotterdam. De gemeente De Beeld had het feest verboden. De rechter bepaalde gisteren dat dat terecht was. De organisatie had daarom mensen met een kaartje via een e-mail... de nieuwe locatie van het feest verteld. Verder was die geheim gehouden... Partyboot voer sinds gistermiddag door de Rotterdamse haven... en legde geregeld aan om feestgangers op en af te laten stappen. Voor het feest in de beeld waren zo'n 850 kaarten verkocht. Zeker 700 mensen gingen mee naar Rotterdam. Het weer wisselend bewolkt met brede opklaringen. Verspreid over het land nog een enkele onweersbui en plaatselijk nevelig. Vanochtend overwegend droog, maar nog vrij veel bewolking. Vanmiddag zonnige periode en later weer kans op onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.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 Radio, het Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert. Oh boy, is cool girl.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 See you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 Je suis pas dégueulasse, doucement les rêves qui coulent, sous le regard des parents S'pas om weer te gaan. te gaan. te gaan. S'pas om weer te gaan. te gaan. te soir different.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 so hard that it came true uh, Then my lucky star I guess you came from behind the moon Keep it this We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet: www.zfmzandvoort.nl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 Addicted to you Zijn geschapen voor elkaar. Tot op die dag zal ik alleen maar fluisteren. Ik wacht op een teken van jou: een blik over een. Exalted.